Tranten zeggen dat haar veroordeling onder druk van de advocaat van de familie van het slachtoffer tot stand is gekomen. In Tunesië zijn vuurgevechten uitgebroken bij het presidentiële paleis in de hoofdstad Tunis. Er wordt geschoten tussen het leger en de presidentiële garde. Eerder vandaag is het hoofd van die garde gearresteerd. Hij en enkele van zijn ondergeschikten worden beschuldigd van het ondermijnen van de staatsveiligheid en het aanzetten tot geweld. Premier Ghanouchi heeft gezegd dat er morgen een nieuwe regering komt...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 Kom terug bij Peaceful Radio aflevering 707 uur 2. We zijn begonnen met uh, Quiet Earth van Kamal. Met het label New Earth Records. Tot ons gekomen via Osho.nl. En dat is de volgende cd. Tevens ook van Kamal. En dat deze cd heet Oil Meditation. Veel luisterplezier van de tweede uur Peaceful Radio. In our Magical Childs, zo heet deze cd in de pianomuziek waar we net naar op de grond nog een beetje mee naar luisteren. En dit is gemaakt door Michael Jones. Al een tijdje geleden hoor, in 1990 werd het uitgebracht door Narada Productions. En uit die tijd komt ook de laatste cd van deze aflevering, Peaceful Radio van Paul Hoorn, Inside the Great Pyramid.